Het weer bewolkt en buien, vanmiddag windstoten en kans op onweer. En het wordt ongeveer 18 graden. Morgen opnieuw veel regen. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een fiets op de A20 richting Gouda. Er staat tussen Rotterdam, pins Alexander en Mordrecht 4 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken wel weer vrijgegeven. En er zijn nog problemen bij de spoorwegen. Want tussen Eindhoven en Helmond rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging loopt erop tot meer dan een uur.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Vijf minuten over tien. Welkom bij de laatste uur van de Nieuwsshow. Over twintig minuten is Ingrid Hogervorst, de chef Boeken. En ze heeft er één, twee, drie... Een stapel, ja. Een stapel. Nou, valt ja. beter op. Ik ga over vintage. Vintage is in de kledingstijl van de jaren 50. Hè? En Audrey Hepburn, Grace Kelly, Jackie Kennedy, allemaal hot. En waarschijnlijk ook onder invloed van die geweldige serie Mad Men, die jullie natuurlijk ook kennen. Hè? Ja. Waar nog heerlijk gerookt wordt. Oh, het is een prachtige man ook. Oh, het is een ja. man. En wat zijn ze op En Betty, ja, ja heel <klaar> En Betty Draper leest dus in Mad Men dit boek. De Groep van Mary McCarthy En dat boek is dus weer een hele grote hit. Uh, Jessica Deurle had het er al over in de Volkskrant, in L.A. Iedereen koopt dat. Dus ik dacht, oké, okay, dat ga ik meenemen. Uh, want dit is een echte revival van boek uit 1963. Uh, de Groep. Uh, en ik vroeg me af, hoe lezen wij dat nu? Want het boek is uh, voor die tijd Ongelooflijk openhartig over seks, over homoseksualiteit, over overspel. En eh, werd dan ook afgedaan als immorele rotzooi. Nou, immoreel is ze absoluut, maar... Zoals het altijd gaat met Immorele Rotschijs... stond natuurlijk gewoon jarenlang op de bestsellerlijst van de New York Times. Hoe lezen we dat nu? Hoe kijken we daar nu tegenaan? Ja. Dus dat ga ik straks doen. Dan heb ik een andere klassieker meegenomen. Namelijk onder uh, redactie van Christophe Boegwald... van uitge uitgeverij Cosé, Is een geweldige serie uh, moderne klassiekers. En daar is nu een nieuwe uitgave van Willa Carter... En dat is, uh, zij werd de dochter van de prairie genoemd. Ze boek uit 1923. Hmm. Nooit in het Nederlands verschenen. En ik moet zeggen, een juweeltje. Echt een juweeltje. Ga ik straks vertellen waarom. En dan is het heel vreemd als je ineens een boek toegestuurd krijgt met dezelfde titel als je eigen boek je eigen roman. Namelijk Polslag. Gelukkig is het van een hele goede. Engelse auteur, dan kan ik het wel weer hebben. Uh, namelijk Julian Barnes. Uh, en die heeft twee weken geleden de David Cohn British Literature Prize gekregen voor zijn hele Oeuvre. En uh, Postslag is een verhalenbundel. een tussendoortje. Nou komt zijn uh, nieuwe grote roman. Maar uh, zeker de moeite waard. Mag dat eigenlijk wel dat je een uh, roman. Nee, mag helemaal niet. Nee, Ho het is gewoon zo. Nee, nou, het is niet er zijn dat er het... toch zat boeken met, met dezelfde titel dat ja, wordt maar dat... niet gedeponeerd. Nou, je, dus laten we zeggen er is een soort gentleman agreement dat je dat niet te dicht op elkaar doet. Hm. Ik had bijvoorbeeld dat probleem met mijn eerste roman Woede. Ik wilde dat per se woede, dat was de titel... maar Rusty had net woede geschreven. het was het boekweeggeschenk ja. Dus moeten we woede wel niet woede noemen? Nou, bezig bij ze hebben, doen het wel. Maar toen het in Duitsland uitkwam, toen zei de Duitse uitgeverij Eichborn... nee, woede is de titel van Rusty, dus dat doen we niet. We hebben ze die woede anderen genoemd. Ja. Wat ook alweer heel bijzonder was. Ja. Maar goed, maar dit is Puls. En ze wilden het eigenlijk hartslag noemen, dat weet ik. Maar ze hebben toch maar Pulsslag. Ach... Oké, okay, dit en meer. Dus over een kwartiertje besluiten we de nieuwsshow vandaag met Tom Lanoy. Met hem praten we over zijn nieuwe voorstelling. En dat is De Russen. Een samenvoeging van twee ja, stukken van Anton Tjechov. Jonge stukken, tenminste toen hij jong was. Ivanov en Platonov. Maar we beginnen met de desastreuze gevolgen van een melding. Eind jaren negentig trof hij een complete schaduwboekhouding aan. in twee vuilniszakken. die waren vastgeknoopt aan de voordeur van zijn huis. De zakken waren gevuld met lijvige ordeners. vol brandbare financiële gegevens van alle grote Nederlandse aannemers. En het huis was van Ad Bos, directeur van de bouwonderneming Koop Tjuchem. Een klokkenluider was geboren en de rest is geschiedenis. Hoewel de strijd nog niet is gestreden volgens zijn raadsman Kees Corvinis. Hij is hier samen met zijn cliënt. En op tafel ligt het deze week verschenen boek Klokkenluider. Het leven van Ad en Joke Bos. Hartelijk welkom allebei. Dank u wel. Ja, en op de achterkant uh, van het boek zien we Ad en Joke Bos in de camper zitten. Ja, goed, uh, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Meneer Bos, uh, ik, ik las ergens dat een klokkenluider de strijd aangaat... omdat hij of zij niets te verliezen heeft. Was dat ook uw geloof? Nee, dat is niet zo. Dat is wel de consequentie ervan. Maar uh, het is niet het geloof. Ja, wat, want u heeft uh, heel veel verloren hè. Dat, dat spreekt uit uw boek. Wat heeft u verloren? Nou ja, je bent met een. Uh, je, je meent uh, uh, informatie te moeten overhandigen en daarmee je rol klaar is, maar uh, niets, uh, niets is uh, waar, minder waar. Minder waar dan dat. <laughs> Want vervolgens word je getrokken in een, een hele strijd. In een hele, ja. uh, en hoe lang heeft dit geduurd? Nou, dat heeft veertien jaar geduurd. Veertien jaar. En u dacht, we gaan het allemaal toch nog eens een keer opschrijven. U, u, u weet niet van ophouden. Nee, zo kan je het ook zeggen. Maar er was een, via een vriend kwam er een uitgeverster bij me. En die zei, van, je hebt zoveel meegemaakt. Misschien was, is het wel eens aardig om het aan het papier toe te vertrouwen. Ja. vertrouwen. En hebt u niet zelf gedaan? Ik heb even een paar jaar mee gewacht. Want uh, toen was het nog niet zover, maar een jaar later zei ik, van nou zijn we er klaar voor, kunnen ja. we het wel doen. Ja, ja u hebt dat gedaan uh, via uh, een derde. Hè? Rosa Koelemeijer heeft uw verhaal opgetekend. Klopt. Ja, Ja, u hebt, ik zei het al, heel lang met uw vrouw Jook in een camper ge gewoond, uit nood, hè. Hoe, hoe, ja. hoe denkt u dat u de geschiedenis ingaat? Als klokkenluider, als bouwonderneming of als de man die alles kwijt was en overleefde in een kleine camper? Mag men zelf wel kiezen. Ja. Maar hoe ja, ziet u dus, het zelf? Uh, hoe zie ik zichzelf? Gewoon als uh, burger. Want het schijnt me burgerplicht geweest te zijn om dat zo te moeten doen. Dus ik, ja. uh, hey, heeft u, dus, u eigenlijk ooit aan het begin van de rit... ook maar voor een fractie kunnen uh, invoelen wat eigenlijk de gevolgen zouden zijn? van Toen u ging melden, wacht even jongens, er is hier toch echt iets raars aan de hand. Nou, dat het zo omvangrijk zou zijn, heb ik niet kunnen inschatten. Maar ik had wel een klein beetje het idee van wat voor een netwerk er speelde. Ja, want, want dat was in die tijd natuurlijk vrij gewoon in de bouw dat het op deze klopt. manier ging. Maar ja. dat wist u natuurlijk ook al lang. Ja, eigenlijk. dat klopt. Ja. Alleen daar had je. Hoewel, als directeur van zo'n bedrijf bij koop Tjuchum, had u daar toch ook gewoon de bewijzen al zelf van in handen? Nee, dat is niet zo. Ik, uh, wij waren een zeer snel groeiend bedrijf. Dus ik was eigenlijk begonnen als ja, uitvoerder, zeg maar. Als werkenmaker En uh, later uh, ben ik heel snel meegegroeid naar een soort hoofdoperation. Dus uh, langzaam maar zeker kwam het bewustzijn uh, werd breder. Uh -huh. uh, na aanleiding van uw onthullingen is er natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Er is, uh, zijn bouwfraudezaken geweest enzovoort enzovoort enzovoort. Heeft u het gevoel dat er daadwerkelijk iets gebeurd? sinds die tijd veranderd is in de bouwwereld. Nou, dat is moeilijk te constateren natuurlijk, want ik zit er niet meer in. Maar in ieder geval is het uh, eigenlijk goed uh, neergelegd hoe het gaat. In de, ja. mijn zin, in de parlementaire enquêtecommissieverslag. hebben ze eigenlijk uh, goed verwoord hoe, hoe het gaat. Oh. En ik geloof niet dat je dit, wat eigenlijk in de genen zit, zomaar uit kunt wissen. Kortom, u bent ervan overtuigd dat dit gewoon nog tot de dag van vandaag gewoon doorgaat? De kans is vrij groot, ja. Maar, maar uh, daar praat om... nooit iemand met u over? Uh, nou, wordt me regelmatig gevraagd. Alleen, nu ben ik uh, buitenstaander. en uh, Het gaat om uh, um 60 miljard per jaar op, uh, in de bouw. Ja. ja, dat is natuurlijk wel lucratief om het wel te doen, laat ja. ik het zo maar zeggen. Ja. Kees, uh, Kees Corfinis, uh, ja, u uh, bent uh, lange tijd hierbij uh, betrokken geweest. Hoe zou u, ja, uh, is misschien een beetje om te vragen als die ernaast zit... maar hoe zou u uh, Adbos typeren, uw cliënt? Nou ja, als een uh, bijzonder moedige man. Uh, uh, toen, uh, toen hij uh, zeg maar, besloot om, om naar buiten te treden uh, met deze zaak... kon, kon niemand vermoeden uh, uh, wat er allemaal uh, nog stond te gebeuren. Ik bedoel, uh, feitelijk door één uh, burger die, uh, die zegt, ja, dit kan zo niet langer... hebben we in Nederland een, een hele parlementaire enquête gekregen... Uh, waarin hij ook uh, ja, een van de belangrijkste getuigen was, maar waar daarnaast uh, ja, alle, allerlei mensen uit de bouwwereld, leid, leidinggevende, zich uh, moesten, moesten verantwoorden. Het is uh, uh, in 2005 geweest, of uh, nee, 2002 geweest, 2002 2000, tot 2003. En dat zijn we wellicht uh, nu inmiddels vergeten, maar het, zijn, uh, ja, het waren uh, ont, uh, onthullende beelden uh, en verhoren. Uh, waar, waaruit een vernietigende conclusie uh, kwam uh, vanuit het uh, parlement in dat uh, rapport. En gezegd van, ja jongens, uh, dit, dit, dit kost de Nederlandse staat honderden miljoenen. En uh, ja, dat is, uh, en dat moet gezegd, dat toch de verdienste van uh, Al Bosch, ja. Dat hij dat aan het licht heeft gebracht en op tafel heeft gebracht. Maar ja, die hebt natuurlijk... Uh... Zeg je klokkenluider, zeg je dus niet alleen Ad Bos, maar ook Frits Pijkers, Paul van Buitenem. Ja, ja. Dat zijn allemaal mensen die uh, uh, uh, dankzij hun persoonlijke moed hun nek hebben uitgestoken. Om, um, om misstanden die um, uh, leven in onze samenleving... Uh, om die op tafel te brengen. En uh, ja, ieder voor zich hebben ze, dat, uh, ja, hebben ze een marsroute vervolgens moeten lopen... waarin ja, dat een, van enorme invloed is geweest op hun persoonlijk leven. Ja, het verschil natuurlijk is bij bos dat het echt om gigantische kapitalen ging... en uh, dat daar de Nederlandse staat natuurlijk ruim van geprofiteerd ja, heeft. absoluut. En dat deze zaak ontzettend lang geduurd heeft. En u zult er toch ook wel uh, stapje voor stapje met verbazing naar gekeken hebben. Want in die, in die tijd, in die begintijd waar u aan al refereerde... ja, het, het, nou ja, het, in de, de publiciteit was Bos natuurlijk toch wel een held... die dit aandurfde te, te kondigen enzovoort. Daar zou, ging iedereen vanuit, wel op een behoorlijke manier voor gezorgd worden. Niets was minder waar. En toen kon u natuurlijk aan de slag. Ja, dat is uh, natuurlijk een merkwaardig proces geweest waarin allerlei krachten een rol spelen. Het was overigens in het begin al zo. Hè, de, het boek begint er in feite mee: de constatering van het Openbaar Ministerie. dat er in de bouwwereld uh, in feite niets aan de hand is. En um, uh, uiteindelijk heeft Bos toen besloten om met, uh, uh, met Zembla te gaan, uh, gaan praten. Die, um, uh, en die hebben er een, uh, een uitzending over gemaakt in uh, november 2001 waarin, uh, in feite, de, de, de schaduwboekhouding werd onthuld. En de avond van tevoren, heb ik me laten vertellen, is, uh, uh, is er nog druk overleg geweest. Omdat de toenmalige minister, minister Netlenbos, die had uh, tegen Kamerleden gezegd... het is allemaal een kanaar, het is onzin, uh, er is geen sprake van enige bouwfraude. Nou, door de parlementaire enquête weten we wel beter. Ja. En uh, zeker ook door de strafzaken die daarna zijn geweest. Ja. Het ging om honderden miljoen. Ik lees even een heel klein stukje voor. Dat als niets verdiende met zijn werkzaamheden nam mij op de koop toe. Die avond hadden ze er een gesprek over, Het gaat over over hem en zijn vrouw. Denk je dat de overheid je op een gegeven moment... financieel zal compenseren voor je werk? Vroeg Joken. Het zou wel redelijk zijn, zei Ad. Je zou denken dat er voor mensen zoals ik een regeling moet bestaan. Maar de overheid is daar niet duidelijk over. Maar je steekt er al je tijd in. De informatie die je geeft levert de overheid toch ook veel op? Nou ja, goed, enzovoort, enzovoort. En dan staat er dus maar... Niemand wilde met een bekende klokluider werken... maar hij was nu met iets hogers bezig, vond hij. Wat hij deed, deed hij in het algemeen belang. Niet voor zichzelf. Dat geeft misschien even een mooi inkijkje in hoe u ook heel erg samen met uw vrouw uh, dit hebt beleefd. Hè? Zij was iemand die een enorm klankbord voor u was, begrijp ik. Ja, ik klok. We hebben dat uh, samen ingezet om te... Uh, ja, ik heb het ook duidelijk met haar besproken uh, van tevoren. Doen we het wel, doen we het niet. weten wat er kan gebeuren. En uh, ja, zo is het gegaan. Ging u to, toen eigenlijk al onmiddellijk in het begin van het verhaal vanuit dat je dit wel uh, in ieder geval in de bouwwereld onmogelijk zou maken... en dat je daar dus nooit meer aan de slag zou komen. Ja, daar ging ik, heb ik dat toch al wel gedegen rekening mee gehouden. Ja. Ja, ja, ja. Maar u werd op een gegeven moment ook beide ziek? Ja. He? Ja, na een jaar of drie... Ja, ik had een harterval. En mijn vrouw had een had ja. en nou ja, Die heeft daar nog M.E.R. bij. Dat is, een, dat is een, een, een, hoe heet het, immuunziekte. ja... Dus ja. En had u, legt u daar een link mee met dit? dit, dit, dit? Nou, zo ben ik eigenlijk niet hoor. Uh, iedereen krijgt wel eens een of een, uh, Die hebben de gewone ziektes, noem ik het maar. Ja. Dus of dat met elkaar te maken heeft, heeft, dat weet ik niet. Ja, maar er staat. Was u zielig? Nee, nee, nee, heb Want ik Want het niet, ook nee, nog over nee, in het boek, nee, een artikel ja, in. Nee. Bos is niet zielig, stond op een gegeven nee, moment in de kop in de volksstand. Daarmee suggereer het natuurlijk dat u eigenlijk wel zielig bent. Nee, ja. nee, nee, dat, is het, dat ze het zo noemen, vind ik al. Ja, ja. Dat ben ik wel niet nee, eens Nee, maar zo gaat dat natuurlijk. Dan ja, wordt ja, toch ja, die link gelegd. Maar voelde ja, u oké. zich op een gegeven moment niet zielig? helemaal niet. Heb ik me nooit gevoeld. Nee? Het is een strijd geweest, dat wel, maar ik heb me nooit nee, zielig gevoeld. Uh, op een gegeven moment komt er toch wel een uh, financiële compensatie. Terhorst, die was toen uh, minister, uh, die heeft u toen uh, uiteindelijk toch een, een flink bedrag aangeboden. De hoogte daarvan is uh, geheim, hè? Geloof ja, ik. het is geheim, mag ik niet zo zeggen, dus dat doe ik ook niet. Nee. Heb ik beloofd. <laughs> en wat je belooft, moet je doen. Zo. Maar dat goed zijn dan, mijn vader altijd. Maar dan zou je zeggen, nou, het is klaar. Ja, dat zou ze. Ja, maar er zijn meer uh, aspecten aan deze zaak. Er zit ook nog een juridische aspect aan en. Uh, dat gaat nog gewoon door. Ze hebben bij gebrek aan capaciteit uh, de zaken van de bouwers geseponeerd. En daardoor hebben ze tijd, de overheid de tijd gekregen om mijn zaak weer door te zetten. Maar dus Wat, wat is uw zaak nou precies? Meneer, Koffie, ja, dus is, misschien kunt u het eens uitleggen, want... Nou ja. uh... Uh, uh, meneer Bos heeft natuurlijk uh, destijds uh, in de bouwwereld gezeten en um, uh, hij heeft um, ook uitleg gegeven over hoe het uh, toeging um, uh, in de bouwwereld. En op basis daarvan zou je verwachten dat de overheid zou zeggen, nou meneer Bos, buitengewoon bedankt want u hebt door, door uw toedoen hebben we uh, allerlei structuren kunnen blootleggen, een um, um, aantal mensen in staat van beschuldiging kunnen stellen, een aantal bedrijven daar ook van kunnen bepalen... Welke, welke schade zij de Nederlandse overheid hebben toegebracht. Maar um, uh, er is uiteindelijk besloten... dat meneer Bos toch ook zelf vervolgd moest worden... omdat hij um, uh, een reis had gemaakt met een ambtenaar... En, um, uh, de gedachte was dat, dat die reis, uh, dat daar mogelijk dan in de toekomst uh, tegenprestaties tegenover zouden hebben gestaan. En op basis daarvan uh, is, uh, is hij beschuldigd ook uh, en vervolgd. Terwijl uh, uh, het overduidelijk was dat uh, uh, nou ja, in feite die zaak natuurlijk niet vervolgd had moeten worden. Dat is ook de conclusie geweest van. Uh, na het laatste de laatste uitspraak van de hoge raad van van professor Burema die wordt nu lid van de hoge raad en die heeft in een, in een commentaar op die uitspraak van de Hoge Raad uh, gezegd... ja, het, ergens wringt het natuurlijk. Ik bedoel, meneer Bos heeft al die zaken op tafel gebracht... en uiteindelijk is hij nu de laatste overgeblevene... waartegen nog een strafzaak loopt. Dat is, dat is natuurlijk toch redelijk absurd. Al die andere zaken zijn of afgekocht of geschikt... Uh, uh, door het Openbaar Ministerie en zijn zaak. Alleen hij, als laatste uh, uh, notabene degene die uh, de, het hele proces heeft aangejaagd... En, uh, voor de Nederlandse overheid honderden miljoenen heeft bespaard... die moet als laatste ja, zin ook weer en het is nog niet worden. voorbij, hè? Het is nog niet voorbij, maar eh, ja, ik, ik heb een goede hoop op... dat, eh, dat het ook, eh, net als het Hof in Den Haag heeft gedaan... het ons opnieuw zal lukken om ook het Hof in Amsterdam te overtuigen... dat, eh, dat hier iets toch goed scheef zit. Dat je uiteindelijk, eh, laten we zeggen, eh, de messenger eh, eh, shoot... Eh, en vervolgt, eh, notabene, die dit alles op tafel heeft gebracht. Dat, dat kan niet kloppen met het recht. En wie had die zakken nou aan uw voordeur geknoopt? Is mij onbekend. Dat is nog steeds onbekend? Ja. Want oh, die heeft zich nooit gemeld. Nee, nee, nee. En, en stel dat u die zakken gewoon had laten hangen. Hoe had uw leven er dan nu uitgezien? Hebt u zich dat wel eens afgevraagd? Nee, heb ik me nooit afgevraagd. Nee, nee, nee. nee. Er komen dingen uh, op je pad en daar moet je het mee doen. Ja. En uh, de, was het ook wel leuk om in die camper te wonen? Het had ook hele in de zomer was het, waren het uh, prachtige momenten ja inderdaad en uh, het had ook wel iets van uh, nomade achter ja. dat als je dacht van uh, hier ben ik het zat uh, ga ik ergens anders kijken dus maar, dat had ook wel een hele leuke maar had u kant. werkelijk zoiets ja zou moet het dan zijn ja. Ja, want in in het boek kom je eigenlijk verrassend weinig dingen tegen in de categorie woede dat je denkt ja. Ik uh, nee, kom even niet op het woord, maar. Uh, <laughs> kan ik me niet voorstellen. Ja. Nou, als u dit boek zo leest en u zegt mij dat, dan word ik inderdaad ook wel een beetje kwaad. Dus daar zit wel iets in, maar uh, doordat je het allemaal zo beleeft en kun je kunt een beetje verwerken ook, denk ik, dat dat het wel zal zijn. Maar het, uh, de afgelopen veertien jaar heb ik heel veel dingen gehad en ik denk van hé. Hey, het is dit nu mogelijk in Nederland? Je leert wel wat en je, ziet, uh, je, je krijgt een beetje een andere kijk op, het, uh, op de nou, overheid. Zou het voor u heel wat zijn als er naar aanleiding van deze zaak, en daar is natuurlijk toch uiteindelijk alle ja, aanleiding ook voor, een behoorlijke regeling voor mensen die dus vanuit het apparaat zelf dit soort dingen aan de orde stellen, dat daar een behoorlijke regeling waar iedereen zich ook echt op kan beroepen, dat die er zou komen? Zou dat voor u. Nou ja, wel, ja, dat klopt. Zou je dat, ik dat heeft voelen heel, een soort monument? Ja, heeft u heel scherp gezien. Uh, doe wat met het geleerde, zeg ik dan. En in deze zou ik het willen gebruiken. Daar is ook een van de redenen waarom ik het uh, prettig vond... naar de vraag van de, de uitgeefster om een boek te schrijven. Ja. Dat dit een voortraject uh, voor, uh, is, mm. voor het, uh, een oproep, waarmee ik een oproep kan doen aan het kabinet... om gewoon een, een wet te maken die klokkenluiders beschermt. En, Daar komt het eigenlijk op neer. Heeft u daarover ooit met de politiek ja, ik heb heel veel contact gehad de ja. laatste jaren. Tweede Kamerleden die heel veel hoorzittingen hebben gehad in de Tweede Kamer. Ik ben er al vanaf 2002 ook met de politiek mee bezig. En nou, 2001. hij is nog steeds niet? Hij is nog steeds niet. En in 2001 hadden ze me beloofd dat hij er zeer spoedig aankwam. U hoorde Klokkenluider, Ad Bos en zijn raadsman Kees Corvinus over het pas verschenen boek Klokkenluider. Het leven van Ad en Joke Bos. Maar boven alles een boek over overleven in moeilijke omstandigheden. Al dus auteur Rosa Koelemeijer. Meer informatie over het boek teletext, pagina 260... en op onze website nieuwshow.nl. Hartelijk dank voor jullie komst. Graag gedaan. Van Dotan, die zakt in de verte. Geen idee wie die uitkomt. <laughs> uh, het nummer heette Daydream. Ingrid, we hoorden al Vertel. Ja, de groep van Mary McCarthy. winnares Hilary Mantle noemden het een meesterwerk of noemt het een meesterwerk. Uh, By It, hè, de Engelse meesteres prijst het om zijn literaire kwaliteit. En Candice Bachel, schrijfster van Sex in the City... Uh, die mocht het voorwoord schrijven bij de herdruk van uh, dit boek... en zegt het spijtig te vinden dat ze het zelf, zo'n boek, nooit zou kunnen schrijven. Ja. Is het ook zo? Of is het nu alleen maar hype? Vroeg ik me af. Nou, Ik had nooit gelezen, dus ik was blanco. En uh, ik begon erin... Uh, ik ga eerst even vertellen wat, wat het nou eigenlijk precies is. Uh, Mary McCarthy uh, portretteert in uh, de groep... Een groep van uh, jonge meiden. Ze komen allemaal van dezelfde uni uh, universiteit. De, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. De Fassar Universiteit. Volgens was is het een van de Seven Sisters uni University voor vrouwen. En daar konden vrouwen liberal art uh, studeren. Want het boek speelt zich af in de jaren dertig. En okay. dus bijvoorbeeld Jackie Kennedy is daar, heeft daarop gezeten, Middle Street. Uh, op meer de uh, universiteit. Voor, Street, zeg in maar, de jaren dertig? Oh, later natuurlijk. Ja, later. Oh, ja, ja, ja, nee, ja, want ja, ja. een universiteit die bestaat ja, natuurlijk okay. nog steeds. Ja. Maar het is dus een heel bijzondere traditie. Ja. He? Dat waren meisjes van goede huizen. En, uh, nou, en deze groep, het is een groep van acht meiden, en die worden de Ivoren torengroep genoemd, want ze zijn zo arrogant. Maar dat, en dat is dus het leuke, wat Miriam McCarty laat zien. Ze hadden idealen, ze wilden de maatschappij veranderen. Ze dachten, we, ga, we gaan een baan nemen, we gaan carrière maken. Uh, ze hadden allerlei uh, ideeën, idealen... en het vooral niet te doen zoals hun ouders. En uh, dit is duidelijk een boek waarin ze terugblikt... met grote bozaardigheid... Want die meiden die lopen allemaal tegen de grens aan. Het was gewoon a bridge too far toen. Want het is natuurlijk voor de pil, wat heel belangrijk is. Voor het femi feminisme. En ze is echt met een fileine vileine tekening uh, laat ze zien... Uh, de vreselijke mannen. Ze zijn allemaal waardeloze mannen. Het begint met een huwelijk met een waardeloze vent... een acteur die alleen maar met zichzelf bezig is. En uh, er komt een... Uh, want zij kan tot op het pot echt fileren. Uh, ze hebben allemaal namen als... Polly, Betty, Dottie. Hè, typisch die, uh, die tijd, Peggy. Nou, en Dottie die laat zich ontmaagden. door een, uh, ook een ontzettend leuke acteur. Dus ik denk, nou, dan moet het er maar van komen. En, uh, en dat, is, dat is ongelooflijk expliciet. Zeker in 1963. En dan ook uh, zo leuk, zo geestig van: uh, moet ik bewegen? Uh, of moet je je stilhouden? Dat zijn wel goede vragen. Nou. Uh, waarom, waarom neukt hij me wel, maar hij kust me niet? Hoort dat zo? Uh, kan ik daar wat van zeggen? En natuurlijk van, hoe zorgt hij dat ik niet zwanger ben? Dat is zo grappig, hè? Voor het zingen de kerk uit. Wat is dat precies? Nou, en dan krijg je dus werkelijk een, een, een, een ijzingwekkende scène. Want hij zegt na afloop, ga maar een passarium halen. En zo'n irrigatiepomp. Nou, ik weet niet of jullie dat nog wat zegt, maar ik zag je dan vroeger hangen <lacht> bij oma's in de badkamer. De irrigatiepomp. En... Dat is echt zo. Ze gaat daar bijzonder ver in. En dan gaat arme Dottie Dus die neemt dan een van haar vriendinnen mee, die dat eigenlijk toch niet wil. Maar goed, die is getrouwd, Kay. En uh, dan gaan ze naar de kliniek. En dan uh, moet ze dus zo'n Pessarium laten aanmeten. Maar dat kan ze dus niet meenemen naar waar ze woont. Want die andere meid, dat kan echt niet. Dus, en die, die man zegt: dan leg je het hier maar neer. Ja? Aha, denkt ze. Dus hij wil een vaste relatie met me. En dan, en dan, dat is, en dan zit ze op die bank... met dat pesarium wat zij heeft aangemeten gekregen... en moest oefenen om dat in te brengen. En die irrigatiepomp. En belt en belt. En meneer is niet thuis. Wat moet ze? Het wordt al donker. Ze zit in een park. Ja, dat is werkelijk geweldig. Schrijnend. Sch en dan denkt ze, nou ja. En dan legt ze die spullen maar onder de bank. En gaat naar de ouders toe, naar Boston. En dan hoor je... Later in dat boek, hoofdstukken later... weer van iemand die zegt... God, Dotty die gaat trouwen met een of andere man uit Boston. Weet je wel? Nou ja, het is, uh, het is, het is spottend. Hè? Het is zo van... Kijk eens hoe naïef we waren. En... Uh, die kerels ook. Er is één man die, uh, die de steeds de tafels... Uh, de tafels eenmaal, twee, twee, om te zorgen dat hij niet vroegtijdig ejaculeert. Ze is werkelijk zeer bozaardig in de tekening. Maar deze Kay, die met die acteur is getrouwd... die wordt dus op een gegeven moment opgenomen in een gekkenhuis. En dat, en dat kon toen nog. En dat kon ze dus niet uit. En alles wat ze deed en wat ze zei, dat, werd natuurlijk, dat wordt dan tegen je gebruikt. He, of, je nou, of je nou zwijgt of dat je heel hard schreeuwt, je bent, wordt steeds gekker. En hij is de enige die toestemming mag geven om aan eruit te kijken. Nou, en dan is het heel erg schrijnend, hoor. En ik dacht, goh, wat is dit inderdaad goed? Wat, en zij, uh, het is. Dat is ook opvallend en ook... Ik, dat is heel O-Nederlands. Het is met een sneltrein vaart geschreven. Hoe komt het en geweldig, het... goed. geweldig hoe, hoe, goed. Hoe komt het dat het is boven komen te rijden? Eigenlijk? Door met men natuurlijk. Alleen maar daar. Door, uh, door dat wat ik zei: Vintages in Grace Kelly, de kleren van Grace Kelly. Uh, mijn dochters die, die kopen alleen maar vintage kleren. Mm. En ah, met uh, geen Grace Kelly rol? En ja, Chris Kennedy oh. Ja, precies. Ja, ja, ja. En Jackie Kennedy. Het is natuurlijk... Uh, en Mad Men. Nou ja, het is een, het is een strak gesneden mm. reclame. Want in Mad Men lezen ze dit boek. Betty. Ja. Betty Draper, ah. de vrouw van... Hè, die heeft hem eruit gegooid nu, omdat hij te veel vreemd gaat. Want overspeld. Ze gaan allemaal vreemd. En die leest dus Mary McCarthy En dat bevalt er uitstekend. Dus sindsdien is het een ja. reviver van Mary McCarthy. Nou, en ja, terecht, begrijp ik. En terecht. En ik dacht, hoe zat het nou in Nederland, zo'n boek... Het is dus vooral inderdaad de seksualiteit vanuit de vrouw uh, beschreven. En wij moesten dat toch eigenlijk... Ik, ken, ik kan me geen... Ik weet alleen nog maar uh, François Sagan. Natuurlijk, bonjour, tritees. Want het immorele van die vrouwen, daar ging het vooral om. Want ze zijn vilein, ze zijn een aardig, Ze zijn ontzettend met zichzelf bezig. En ze zijn ook de hele tijd het roddelen over elkaar. Dus vriendinnen, vriendinnen. Natuurlijk zijn ze vriendinnen. Maar ze zijn vriendinnen zoals vriendinnen zijn. En uh, ja, eigenlijk die vrijheid, die, die, die vrijheid om over seksualiteit te schrijven. Ja, daar hebben wij het eigenlijk alleen maar van: Kerels, Wolkers, Rijks, ja. Klaus. Ja. Oké, okay, ja, volgende. Dus, ja. Willa Carter is dat. Dat is een uh, bijna vergeten Amerikaanse schrijfster uit Virginia. Ze wordt uh, de dochter van de Prairie genoemd. Want al haar romans spelen zich af in de Midwest. Dus in de pio pionierstijd. Uh, toen uh, Amerika nog niet helemaal opengelegd was. En de railway natuurlijk werd gelegd. Zit je uh, 1870, 1890. En uh, zij is een dochter van, uh, van pio pioniers. En... Uh, een verloren vrouw is, is dus een boek in de reeks van Cossé Century. Een hele moderne klassieke reeks, uh, geweldig, van uh, uitgeverij Cossé. Moet zeker hier geprezen worden, want zij is nooit vertaald in het Nederlands. En dat is echt een gemis, want ze is geweldig. En ook weer komt even Bayet, want in een nawoord uh, noemt Bayet die, uh, uh, die, die bekend dat ze al aardig wat jaren Amerikaanse literatuur doseerde voordat ze eigenlijk een verwijzing vond naar die Willa Carter want ze werd dus een beetje opzij geschoven als ja, couleurlokaal van de pionierstijd. Nou, en een verloren vrouw. Uh, de, het gaat over Captain, uh, Captain Forrester. En dat is zo'n pionier. die rijk is geworden met de railroad. Amerika is, ligt open. Hij, is, hij heeft geld verdiend daarmee. En hij uh, heeft besloten een huis te bouwen in, uh, in Sweetwater. En uh, dat is nog. Deze man is nog. zeg maar. een man van eer, een man die het landschap houdt van het landschap, het landschap ook in waarde uh, houdt. En uh, zijn vrouw, daar draaide eigenlijk het hele boek om... hij is getrouwd met een beeldschone vrouw, Marion Forrester. En uh, het boek is geschreven vanuit een neef van de rechter uit het plaatsje. En hij bewondert deze vrouw. Zij is een soort ideale pioniersvrouw. Uh, ze komen daar in de zomer en ze is het middelpunt van de society. Uh, ze, maar ze is on, uh, ongebonden, geestig, geweldig. En... Het is zo goed geschreven, een hele lyrische, poëtische roman... dat wij ook als lezer verliefd worden op deze vrouw. Nou, En natuurlijk, de tijd haalt ze in, het verval. Hè, anders zou het geen literatuur zijn. Kapitein komt in val, uh, wordt een fysiek wrak. Uh, Marion zit uh, in dat huis opgesloten. Wat zo in de natuur ligt, dat het in de winter dus onbereikbaar is raakt aan de drank, gaat zich gooien in de armen van uh, jonge minnaars. En uiteindelijk, uh, wat uh, Carter wil laten zien... het verval van deze man is eigenlijk parallel aan het verval van de, van de, van de pioniers. De pionierstijd was afgelopen, de crisis komt, uh, hij raakt bankroet. En dan is de captain nog zo iemand, man van eer, die zegt... Oké, okay, de bank uh, valt, de bank is failliet. En hij pakt zijn spaarpot en al de spaarders worden uitbetaald. En die zet ze eigenlijk tegenover de nieuwe Amerikaan... De, uh, die alleen maar eigenlijk op geld belust is. en Dat is ene Ivy. En het is prachtig hoe ze aan het begin van het boek... is dat nog een jonge jongen. En uh, met een mooi beeld aangeeft. Hij, pakt een, hij heeft een specht op een gegeven moment van een vrouwtjespecht. En die, uh, die, die snijdt hij die de oogjes uit. En deze Ivy wordt op een gegeven moment dan dus de minnaar. Nou, dat is natuurlijk het, het ultieme verval van prachtige Miriam Forrester. Forrest, uh, wordt dan ook de minnaar van haar. En, en wat zij dus laat zien. En het, Dat is wel heel erg leuk. maar Even een heel klein stukje. En dan zegt ze. Het oude Westen was ontgonnen door dromers. Aventuriers met een groot hart. Die evenwel zo onpraktisch waren. Dat het aan grootsheid grenste. En een soort hoofdse broederschap. Dat is natuurlijk zo. Hè? Ze moesten elkaar natuurlijk helpen. Buren hielpen elkaar. Ja, dat was natuurlijk ook die tijd. En nu zou weldra dat enorme gebied dat ze hadden gewonnen... overgeleverd zijn aan de genade van mensen zoals Ivy Peters. Lieden die nimmer iets hadden gedurfd, nooit iets hadden gewaagd. En je kan echt merken... Hè, deze vrouw, En daar zal ze waarschijnlijk ook op weggezet zijn een beetje... omdat zijn natuurlijk die romantische idee had van die pio pioniers en ja daarna waren het gewoon uh, werd het land verdeeld in uh, winstgevende perceeltjes. en uh, klaar en eh, is uh, het is van een echt van een grootheid hoor het is uh, ik vond het uh, wat haar natuurliriek betreft uh, deed ze ook denken aan grote russische romans ja. echt uh, heel mooi echt een verrassing Komen we nog aan ja toe. en dan Paul van Julian Barnes ja, Julian Barnes is natuurlijk een uh, bekende Engelse schrijver. Zijn beroemdste boek, Papagaai van Flaubert. Nou, ja, een geweldig boek natuurlijk over uh, een arts die uh, naar Frankrijk gaat... en de sporen van Flaubert zoekt. Maar uh, deze, het is een veelschrijver, want hij heeft enorm romans, verhalen, essays... maar bijvoorbeeld ook iemand uh, die, die gewoon nog steeds literaire kritieken schrijft. Dat, uh, en uh, en uh, in het najaar verschijnt dus een nieuwe roman, The Sense of Ending... En dit is een verhalenbundel. En Barnes heeft een enorme lenige Het is een tussendoortje. Maar een tussendoortje van Barnes is altijd nog de geweldig. Waard, ja, geweldig, de moeite waard. En uh, hij heeft een. Uh, het gaat eigenlijk allemaal over de liefde. Dus de polsslag van de liefde. En uh, uh, ja, een beetje de tragiek van mannen, gescheiden mannen die dan. Uh, een relatie aanknopen met een serveerster, een Poolse serveerster. Hij kan eigenlijk nauwelijks met het praten. Weet ook helemaal niet waar ze vandaan komt. Uh, die geestelijke armoede van mans leven, dat is eigenlijk al gegeven dan in prachtig beeld. Want hij is naar een stadje ook verhuisd na zijn scheiding. En uh, ja, er zijn wat, uh, wat, wat vakantiehuisjes afgebrand en de plaatselijke architect vindt dat het dat, dat nationale erfgoed behoort. Dan zitten we eigenlijk weer bij Wille Carter. Dat is leuk. Hoe, mensen, hoe schrijvers er altijd mee bezig zijn. En vindt dat, dat die dingen moeten worden opgebouwd en deze hoofdpersoon deze makelaar in het verhaal van Julian Barnes die zit en die denkt ja het uitzicht is eigenlijk veel beter geworden. Want hij kan nu direct naar het strand kijken. Nou, dat geeft die man al dat doet zijn leven aan. Het zijn een beetje... En dan is er een, een, mensen die uh, samen tuinieren. Die al jarenlang met elkaar in een huwelijk zitten. Of uh, een eenzame man gescheiden. En weet ik veel wat. Die uh, in een wandelclub. En dan eigenlijk als enige wat hij gemeenschappelijk heeft met zo'n vrouw. Is dat ze wandelen. Maar voor de rest buiten het wandelen <lacht> hebben ze helemaal niks. Maar wat ik wel goed vind aan hem. hij is. Uh, het is allemaal natuurlijk. Uh, met die Britse onderkoelde humor mm. beschreven. Maar hij blijft altijd betrokken. En dat vind ik altijd heel erg belangrijk bij uh, schrijver. Uh, hij blijft wel emotioneel betrokken. Want het is zo makkelijk om het allemaal af te branden en jij staat er buiten, dat vind ik niet interessant. Ik vind het veel interessanter. Het doet me ook soms zijn verhaal een beetje denken aan Mike Lee. Die film van Mike Lee, Another Year. Mm -mm. Zo'n huwelijk van mensen die dan naar het tuincentrum gaan... of naar hun tuintje. He, maar hij, hij bekijkt het en het is allemaal even kleinzielig en kleinburgerlijk en tragisch of weet ik veel. Mensen zijn allemaal angstig, maar dat zijn we nu eenmaal. Maar hij blijft betrokken. En nou is het één ding wat ik nog wil zeggen, dat is eigenlijk wel... Uh, dat is dan even een beetje buiten het boek. Julian Barnes was getrouwd met een hele bekende literaire agenten... Uh, namelijk Pat Kavanaugh. En hij heeft Kavanaugh wel eens gebruikt... want hij schrijft ook detectives onder de naam Dan Kavanaugh. Nou, dit is een, die heeft vrijwel alle grote schrijvers in haar agentschap. En die vrouw is dus in 2008 plotseling overleden... op vijf weken aan een hersentumor. Nee, sorry, aan een kanker. Hersentumor. Nou staat er in dat, uh, al die recensenten? Uh, die vroegen ze dus af. Want het is één verhaal, huwelijkslijnen... waarin een man teruggaat naar een eiland. Een geliefde vakantiebestemming van mm. zijn vrouw. En wij weten dat hij dat ook altijd met zijn eigen vrouw deed. En uh, de, hij vertelt dus, zijn vrouw is dood... en hij staat dan en probeert met dat verdriet in het trein te komen. Uh, Joost Wagemann had er ook een column over in de Volkskrant. Mm. En uh, dat verhaal heeft hij helemaal niet nu geschreven. Dat is een verhaal uit 2007. Voordat dat hij dus een overleed. opdracht heeft geschreven... Ja, en dat is bijna dan eng, want dit verhaal gaat helemaal over zijn leven. Alsof hij, alsof hij de. Alsof, ja, alsof hij de toekomst naar zich toe heeft gehaald. Ja, goed, polslag van okay. Julian Barnes. Ja, dankjewel uh, Ingrid. Goed, zijn ze goed vertaald, de boeken? Ja, ook vertaald. goed. Maar zo. Uh, teletextpagina 260. En op onze website nieuwsjub.nl... als u de titels nog even wilt nalezen... die Ingrid Hogevorst besproken heeft. door met de Russen. Precies, de Russen, want zo heet de voorstelling. Opgevoerd in de Amsterdamse stad Schouwburg... in het kader van het Holland Festival. De Vlaamse romancier, columnist en theatermaker... Tom Lanois voegde hiervoor twee stukken, namelijk Platonov en Ivanov... van de Russische schrijver Tjechov samen en maakte er een eigentijdse bewerking van. Samen met regisseur Ivo van Hoven is de voorstelling geworden... tot een actuele Tjechov over dit vijf uur durende... nou ja, maar het kan geloof ik ook zes uur zijn of zes en een half, begreep ik. Nou, de try-out. Uh, gaan, we, gaan we proberen. <laughs> proberen. Uh, gaan we in ieder geval praten met Tom Lanois. Goedemorgen Tom. Mooi. Hoe lang duurt hij nou? Gisteren was het zes uur. Zes uur, nou is het alweer een, half... Inbegrepen, dus is, is, is een half uurtje korter dan de eerste. Ja, hè? de eerste lezing was toch twee dagen ongeveer. Fijn, wel met pauzes en een nachtwist <coughs> ertussen. Maar, uh, nee, ik, dat is altijd wat je hebt natuurlijk. Het is op zich... Schrappen, schrappen, schrappen. Ja, dat is één bij elke voorstelling zo. Dat is een tekst die lever je aan. Dat is een, een, een partituur waar dan vervolgens de voorstelling op gemaakt wordt. Oh. Dat is noodzakelijk dat er ook een interpretaties van de regisseur en de, de, de acteurs. En de snelheid natuurlijk waarmee ze spelen. Ja, ook. Maar ja, ik heb een andere voorstelling die ook in, in, in België net in première ja. is gegaan. En die moest dan op één deel komen. Dus bij twee delen hadden we drie uur en kwart... Uh, zuivere speeltijd. Het moest naar 2 uur 30, want het moest in één deel. Nou ja, dan wordt het weer een massagraf van darlings. Ja. Maar dan moet je toch naar de voorstelling uh, beginnen te kijken en niet meer aan die tekst En, en, te en kan je dat redelijk makkelijk? Ja, ik, dit is nou mijn twintigste toneelstuk, dus het ja. lukt intussen wel. Je gaat niet meer zitten janken? En uh, ook niet zitten nee, zeuren? Te als je dat niet kunt, dan moet je geen toneel schrijven. Ik hou heel erg juist ja. van ja, ja, acteurs en voorstellingen. En die Snelheid en spitsheid. Nou, niet per se. Het gaat ook om, om een encenering. hè. Mieke heeft het gezien, ik. Dus, dus je moet ook... Heel bepalend is natuurlijk de muziek van, van Junkie XL. Ja. Uh, dat, ja, maar dat vult al heel veel. Het decor van Jan Verswijfeld is zo, zoals altijd... op de rand van het geniale, en er net over zelfs. En dus het, dat, dat bepaalt allemaal. Wie speelt welke rol, en dit... Dus, een voorstelling heeft zijn eigen leven. Ja, maar jij bent bij dit stuk, las ik, heel erg uh, betrokken geweest. Je, je hebt zelfs uh, samen met uh, Ivo die voorstelling, Ivo van Hoven, de regisseur, die ja. voorstelling eigenlijk gemaakt. Hè? Je hebt zelfs de tekst uh, geschreven op de acteurs van Toneel op Amsterdam. Ja, dat dus... doe ik altijd. Dat is, dat is iets wat je als, als, als je van toneel houdt dan houd je ook onvermijdelijk van acteurs... en dan voel je je vereerd dat je... en dan zeker voor die, voor die, voor die acteurs... Kijk, het is ook uh, Mary McCarthy uh, in acht nemen. Het is een grote groep... en er zitten als personages heel veel waardeloze mannen bij. Maar het, is, het zijn schitterende acteurs. Daar schrijf je dan uiteraard naartoe... en ook ja, met de dramaturgen maak je een heel plan op... doe ik altijd op voorhand voor je begint te schrijven... wat is dan in het schrijven de insteek? Wat is daar uh, het opzet? En het goede is voor mij dat nou, je houdt in dit geval ook een boek over... Ja. Uh, waar, waar mensen, als je dat wil lezen... Ik lees ook heel graag toneel. Ja, maar je zit dan uiteindelijk in het keurslijf... toch van die twee stukken die je aan het samenvoegen bent. Ja, maar het is geen keurslijf, dat is het grote spel. juist. Ja. Want dan, dan neem je persona. Ik wist ook, keurslijf is ook, maar dat is een spelregel, 18 acteurs. Terwijl nou in platen of de originele versie... ik denk dat er 30 personages zitten of zo... En misschien dus moeten moet... we eventjes... Want mensen die, die dat, ja, die dat, niet, kennen, die dat niet kennen... Die moeten even weten... Platonov, Ivanov... Twee jeugdstukken eigenlijk ja. van, van, van Tsjechov. Ja. En dat, dat zijn twee personages. Die moet je misschien even duiden. Ja, voor we wat, verder gaan. wat we nu geprobeerd hebben... is om die samen te voegen... en met hun twee beste vrienden samen... een dokter en Sergei. Een, een jonge adelborst die aan het verarmen is natuurlijk... Uh, die vormen samen een generatie. En eigenlijk die twee, Platonov en Ivanov... vormen de keerzijde van één medaille. En Platonov is iemand die de veertig nadert... al zijn idealen heeft kwijtgespeeld... en regresseert. Die wil toch weer die jongen zijn van die ja, student was... de rokkenjager. Die gaat helemaal erin door. Zuipen, uh, vrouwen zoeken... Uh, en, en eigenlijk verliest hij de hele greep op die manier. Ja, want hij heeft een vrouw en een, uh, en, en, en een zoontje. En ja. die, die, die, die, ja, die behandelt hij gewoon heel slecht. Ja, omdat hij de hele tijd toch hij weet niet welke rol te kiezen. Ja. En laat zich hoe langer om meer leven door zijn vroegere renommee van... van ja, de, de, de prachtige jonge student. Ja. En dan heb je Ivanov. Speelt wel die... Vetja van nuet hè? Ja, dan ja is Echt ja, ja, ja. de glansrol van Vetja. En dan ja, Jacob Derwig. Ik kan blijven opzommen als je ja, daarvan die, mag die zeggen. Wie speelt Ivanov? Ivanov. En Ivanov is de keerzijde. Is iemand die uh, nou, heel erg depressief wordt. Die dan dan ontzettend de depressie lijkt, lijkt te leiden. Maar op een bepaald moment denk je, ja, die man poseert ook. En het wordt een heel erg agressief slachtofferschap. Dus allebei vanuit een andere invalshoek... gaan ze iedereen maar verwijten wat eigenlijk bij zichzelf ligt. En beide zijn ze voor mij een vertegenwoordiger... van wat Bas Heijnen, collega en vriend <coughs> van me, heeft genoemd. Uh, nou, de, de, de, de generatie van de teleurgestelde progressieven, de utopisten... En als je dan uh, wat ik gedaan heb... Orlando Figes, dus een, een historicus, leest... geweldig geweldige boek, Natasha's Dans en ook anderen... maar de culturele geschiedenis van Rusland... dan zie je dat al die grote discussies van toen inbegrepen... nationaliteit, identiteit, wat zijn we nou? Willen we uh, bij Rusland... Europa horen, te ja, ja of te nee? Ja, we, de, de, eigenlijk zijn dat nou alle thema's... die nou helemaal weer op dit moment in de, in de belangstelling staan. En dan blijken die stukken toch veel politieker te zijn, volgens mij. Ik ben natuurlijk wat dat betreft ook iemand die de hele tijd zo leest. Maar veel politieker dan dat ze meestal zijn gespeeld. En de Zeker tegenstelling tussen stad en land natuurlijk. Ja, maar waarom gaan ze land. naar die Dacia? Russen, die ja, en die Dacia, die Dacia ja. gaan ze heen... Ja. ook om, ja. om dan de zuivere volksziel ja. terug te vinden. Ja. Nou, dan vervelen ze zich te pletter. In de, in de jaren 1860 ja. had je hele generatie studenten die dan... Die de zuiverheid, bijna zoals Pol Pot, opdrong, gingen zoeken bij de boer. En nou die mislukken allemaal, die mensen, die boeren lachen hen uit, die, die, die vinden hen verschrikkelijk, die zijn wantrouwig, want die komen uit de grote stad. Dus je krijgt altijd de, de, de hoop en de wanhoop en het geposeerd daartussen, van die mannen en die vrouwen die zich nadeloos eigenlijk te gronden richten... En dan toch nog staan te koketteren daarmee. En wat is het actuele daarin? Het actuele, vind ik. Um, dat, ze die, uh, dat, dat het niet tot die vrouwen en, en hun eigen vrouwen vooral beperkt blijft... maar dat er alles wat buitenstaander kan zijn... genadeloos wordt afgeserveerd... en dat ze een, een, een, een, een, ja, een karikatuur van Rousseau ophangen... Bij, bij het zoeken naar de nobele sauvage, dat is dan de volksmens. Ik ga niet over Henk en Engeliet beginnen... ik ga niet over de Nederlandse politiek beginnen, ik ben als <lacht> Belg. Toet in geen enkele positie om wie dan ook ter wereld de te les te spellen, als het over politiek gaat. Maar je ziet toch het zoeken naar wat is dan de identiteit. Er is een discussie die binnen een kwartier ontaart, omdat je ze niet kunt voeren. Niemand weet wat het is, de Nederlander, de Belg, de Vlaming. Dus dan ga je binnen een kwartier zeggen, wat is het zeker niet? En dan wordt het ja, binnen de kortste keren raanzig. Ja. Dan wordt het uitsluitend. Waarom juist deze twee stukken van Tsjechov? Of... Ja, omdat het jonge werken zijn. Kan je daar, het, is ook altijd, het zijn de snoepjes van de dramaturgen. Dus je kan er nog heel vaak zelf... Ja, je moet ook, als je platen nog wil spelen... Je kan nog heel veel zelf gaan schuiven en knippen en plakken. Dat is ook het geheim van Wojtek waarom het zo populair is. Omdat het zo onaf is... dat het juist heel goed zich leent tot allerlei interpretaties. Ja, en dat geldt ook voor Ivanov. Ja, tuurlijk wel. Dat is maar, een... en maar jij dacht, ik, dat vond ik wel een heel mooi moment de, van die voorstelling... dat ze dus op een gegeven moment met elkaar in gesprek gaan. Ja, dat is de hele inzet. Platon of meets Ivanov, ja. dat is het, ja. En dat ze dan ruzie beginnen te maken, ja. natuurlijk. Ja, anders is het ook geen toneel, hè. Het is geen literatuur, ze moeten wel ruzie maken. En, en uh, dat ze toch elkaar beginnen te verwijten. En je merkt dat ze... Dat, de, dan merk je het poseren het best. En toch ook... De, soort mannelijke solidariteit, de vrijmetselarij van de mannelijke seksualiteit dat ze dan toch kunnen pochen nou die knappen, die heb ik wel gehad en ik heb die, ondanks alle zelfbeklag komt dat er dan toch nog eens, nog eens uit nou, het, het, het gekke is dat je dus aanvankelijk denkt, jeetje het is wel, wordt wel ingewikkeld op die manier maar dat, dat valt eigenlijk ontzettend mee nou, ik, vond het de... niet, ik vond het niet, uh, niet, niet lastig te volgen. Het, uh, terwijl je dat misschien wel uh, zou denken op grond van. van pure ja, het zijn 18 text. personages. Ja. Dus het is en wel... die hebben allemaal weer een, een, een verbinding met elkaar. De ene is getrouwd met ja. die, die is weer verliefd op die. of die heeft een affaire ja. met die, of is een oom van die. Nou ja, fijn. Of moet nog geld van die. Ja, dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat... geld speelt natuurlijk ook een grote rol. <laughs> dat het was zeker, <coughs> dat was zeker zo uh, in die tijd, ook als je die, die Orlando Figes leest. Dat is, iedereen leende geld aan iedereen. Ben zoals een... Ja, zoals, zoals de, de, de luchtbel-economie die wij gehad hebben. Mm -hmm. Op een bepaald moment dondert dat in elkaar ook. Ja, die figures heeft een, een geschiedenis van ja, de die, Russische die cultuur Dans, ja, ja. Ja. Dus die, die legt het ook geschiedkundig en economisch uit... wat dat dan verder vandaan komt. Ja, en het dondert dan in elkaar. En dan zie je die generatie die, die, die net zoals ik wat dan hoor... bij die Mary McCarthy enzovoort was. Dat, dat mensen toch ook denken, wij hebben nou die grote idealen... we verwezenlijken een aantal ervan. Afschaffen van de lijf-eigenschap... En vervolgens denken die mensen, nou, dit, dit, nu zal alles vanzelf helemaal in orde komen. Ja, en dan komt die 40ste verjaardag eraan. En dan blijken ze toch eigenlijk de oude lullen die ze zelf altijd gehad hebben. En dan lopen er, godzijdank nog een aantal nog ouderen rond die ze kunnen uitschelden. Ja, en, en, en, ja, ja, ja als ik het ja. goed begrijp, gaat het zeggen van: wat verhouding je dan aanneemt? Of je vlucht weg in de drank, of in de wijven, of weet ik veel wat. Ja. Of, in de, of depressie, maar geeft die nog iets van een uitweg? Is er nog iets? Nou, nee, in onze interpretatie heel weinig eigenlijk. En zeker bij deze twee stukken. Deze twee stukken eindigen allebei bij de schot. Kijk, dat is ook ja. een uitweg. <laughs> ja, nee, het is een uitweg. Waar ze over filosoferen ook wel. En dat is wat dat betreft is dus het moderne... Het is ook, we hebben dat niet weggelaten. Het is het moderne melodrama. Er mm -hmm. is, is in dat soort van... Dat, dat, dat, uh, in dat mannelijke gepoog zit ook altijd een hele grote soort... Ja, aandeel mannelijke hysterie ook. Ja. Die dan ook eindigt met de zelfmoord van de... Dat er ook een rol speelt is uh, de, de, de jodendiscriminatie. Ja. Of uh, antisemitisme, ja. dat zit er ook in. Ja, dat het is zit... onmogelijk om, om, om Rusland in die tijd te zien... ...om, om dat spe die specifieke xenofobie dan, niet te zien. De, de decabrist, dat was dan een beweging die uh, Rusland wou bevrijden... ...van uh, ja, alles wat, wat autoritair was en de Tsar enzovoort... Ja, die heel vrijheidslievend, zich gebaseerd op Frankrijk. Maar ja, de Joden moesten wel buiten. Dat, dat hoorde bij het vrijheidsplan. Maar zat dat ook in het stuk? Dat zat absoluut uh, dat... in die Ivanovs. Ja. Uh, zeker. En ook in Platen of alles wat. Je hebt dan de grote familie Vangerovic, waar ik alleen de, de, de jongen van behouden heb, ja. de zoon. En die heb ik om bijvoorbeeld aan te duiden hoe de stukken in elkaar verstrengeld zitten. Ivanov is getrouwd met een met Sarah, Alina Rijn. Een, een doodzieke... Uh, Joodse vrouw die nog smoor verliefd op hem is... terwijl hij helemaal niks meer voor haar voelt. Zelfs geen medelijden, zelfs geen letterlijk medelijden. Omdat... En zich dan ook vooral ergert... waarom voel ik niks terwijl zij eigenlijk ziek is? En haar, ik, heb, ik heb van haar de zus gemaakt... van die, die jonge, uh, de, de, de, de jonge Jood uit, uit Platenhof... zodat zij ook gewoon hmm. grote clashes kunnen hebben... En dat op den duur, zij is verstoten door haar familie... dat zij in alle pijn bij de grote discussie met haar Joodse broer... allerlei dingen begint te zeggen die ze zelf naar haar hoofd heeft geslingerd gekregen. Ook over jullie soort begint te praten. Heel pijnlijk. Halina heeft een hele mooie rol. Ja. Uh, heel tragisch. Ze uh, uh, dus barst eigenlijk van de liefde en de goodwill voor iedereen. Ja. En nou, wordt alleen maar opzij gezet. Tom, jij hebt natuurlijk ook verschillende vertalingen gelezen. Ja. Wat viel je op? Nou, ik, heb, ik heb vooral nu de, de, een, een Amerikaans geannoteerde gebruikt, S Sennelik, Lawrence Sennelik, uh, die alles vertaald heeft. Wat me opviel bij, die, bij de 20, 30 jaar oude vertalingen in Nederland, is dat juist die, die, die hint naar het antisemitisme heel vaak zijn weggeretoucheerd. Hm. De grote graaf Schabelski, uh, Scholte van gaat komt in het boek althans, gisteren was dat weer weggevallen. Komt binnen en zegt tegen Ivanov: Ik speel nooit meer samen met je vrouw. Hij speelt viool, zij speelt uh, piano. Zij heeft de muziek, het muzikale gehoor van een gefilte fish. Hm. Ja, in, de, precies, vroegere, ja. in de vroegere ja. Nederlandse vertalingen stond gemarineerde haring. Ja. Die is is het is toch het iets helemaal anders. Nee het, nee, nee, het is niet Carla van oh. het Reven. Enfin, nee. Maar niet, zo, het niet zo wordt het. D, d, d, dus om die nee, Joodse Nee, dan, verwijzing... dan denk je dat is. Ofwel is het via. via is het weggefilterd nee. op een of andere manier. Maar ja, dat is iets wat je toch niet, niet wil missen. Eén uh, vind ik dat belangrijk, omdat het dan toch bij die Russen zo was. Maar twee is het des te belangrijker als je wil. Elk toneelstuk wat je opvoert is een ancenering in het hier en nu. Het toneel is tegenovergesteld aan literatuur dat lijkt op de eeuwigheid te mikken. Het toneel is echt jazz. Het doek gaat op, je ziet het, het doek gaat neer. En ja, dat was het, dat moment was het. Dus het moet verankerd zitten in hier en, hier en nu en ja, dan kan je dat niet laten liggen. Niet, niet alleen het Holland Festival. Het wordt later ook nog een keer, uh, ik geloof, in ja. het, de, de, richting december. Ik denk dat het was mids voor het seizoen. Ze komen zo pas dan richting België. Ja, ja, vind ik Muziek dus van Junkie XL, hè? die knalt ja. er ook lekker in, ja. Ja. U hoorde, columnist en theatermaker Tom Lanwaar. Het ging dus allemaal over het stuk De Russen. Tot en met een 25 juni te zien de stad Schouwburg in Amsterdam... in het kader van het Holland Festival. En bij Uitgeverij Prometheus is er een boek. Ja, en uh, zometeen, kunt u luisteren nog naar het politieke programma van het Tros. Kamerbreed, wie zijn er in te gast? Minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal. En Ad Melkert. VN-gezant in Irak. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Samen thuis, samen trots. Wat betaalt hij voor huur? Ja, de patitje, samen van de 300 euro per maand. Maar per persoon? Per persoon, dus ja. Dus 6 per persoon. keer 300, ja. dus er wordt 1800 euro voor deze kleine. euro? Dat houdt Dan kan je een grachtenhuis voor huren. Goedkope Poolse werknemers wonen in dure containerwoningen. Tot onze spijt uh, hebben we nog nooit kunnen verdienen op huisvesting. Hebben we altijd nog geld op toe moeten leggen. Polen, de nieuwe gastarbeiders... Als ik na uh, Turkse en Marokkaanse migratie kijk, zie ik ook arbeidshotels voor Turkse en Marokkaanse mannen. Ik zie de geschiedenis komt terug. Argos, straks van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Afrika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 Dit is Radio 1.